Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Een opvarende van het vrachtschip Minerva Gracht... die vorige week gewond raakte bij een Houthi-aanval... is vandaag overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de Nederlandse eigenaar van het vrachtschip, Rederij Spliethof. Het bemanningslid had de Filipijnse nationaliteit. Het vrachtschip werd onder vuur genomen met een kruisraket in de Golf van Aden. Er brak brand uit en het schip was enkele dagen stuurloos. Er waren geen Nederlanders aan boord.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 Ze werd vandaag met applaus ontvangen bij de rechtbank. In Amsterdam is een grote brand uitgebroken in een flat in Nieuw-West. Zo'n 100 woningen zijn ontruimd. Sommige bewoners zijn door de brandweer met een ladderwagen van hun balkon gehaald. De brand ontstond in een woning op de derde etage. Toen het brandalarm afging, vluchtte iemand anders uit een andere woning zo snel mogelijk... Die liet daarbij een pan op het vuur staan, waardoor nog een brand ontstond. Inmiddels is alles onder controle. Demissionair minister Hermans van Klimaat wil in 2028... vier verschillende stroomtarieven invoeren... om het stroomverbruik beter over de dag te spreiden. Vooral ochtends en avonds gebruiken consumenten te veel stroom tegelijk. Waarschijnlijk gaan op die momenten hogere tarieven gelden. Het weer blijft bewolkt met een enkel spatje regen. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 13. Morgen is het opnieuw grijs, maar op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 En welkom terug bij alweer het tweede uur van deze 19e aflevering. En september special van Play It Loud Dutch Fury. Het tegenwoordig maandelijks terugkerende metalprogramma speciaal gewijd aan de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel nieuw opkomende als oudgediende en succesvolle acts. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld. Uiteraard bedankt dat je nog alsnog bent gaan luisteren. Je hebt er wel een heel uur met lekkere metal uit ons mooie metallandje gemist. Gelukkig hebben jullie nog een heel tweede uur. Te goed waar nog een lekkere selectie nieuwe muziek voorbij komt. Uiteraard allemaal van eigen bodem. En de vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. Dit tweede uur komend van de Zuid-Limburgse Black and Deathcore band Twelve Thorns. Met hun op 19 september gedropte nieuwste single Waken. Dat gastvocale bevat van Sten Govers van Deep Root. Twelve Thorns staat bekend om de combinatie van de brutaliteit... van Black and Death Metal met de precisie van moderne Deathcore... en haalt inspiratie uit paranormale horror... en duistere verhalen. Hun EP Wraith Wrath uit 2023 introduceerde een huiveringwekkende meeslepende sound, gevolgd door de bezwerende single De Kelderbode. In oktober 2024 brachten ze Exilium uit, waarmee ze een plek in het underground metal circuit verder verstevigden. Op 17 oktober zal hun nieuwe Vortrack EP Duivelszielen verschijnen, waarvan de titeltrack ook als single werd uitgebracht. En begin dit jaar waren ze mijn allereerste gasten bij Play It Loud Live. Remco en Eveline Post, gitarist en zanger en bassist... oprichter van de ambient doom en sludge metal band Sword It Empire. Toen sprak ik ze over hun debuut P... Blackest Thoughts en inhoudelijk over de teksten van de door Eveline geschreven uh, songs, die thema's beschrijven als innerlijke strijd, waanideeën, angst en de reis van duisternis naar kracht. Sindsdien heeft de band niet stilgezeten en is men druk aan het schrijven gegaan aan nieuwe muziek. Die is er de afgelopen maand ook gekomen in de vorm van de nieuwe single The Weight of Her War, maar eerder dan de bedoeling was. Ik vroeg Remco het verhaal achter deze voor hen, zeer persoonlijke trek, en hij schreef me het volgende. Weight of Her War moest eruit bij ons. Het is een nummer waarvan ik de tekst en de basis qua muziek heb geschreven... en gaat over het omgaan met mijn vrouw die PTSS heeft... wat veroorzaakt is door dingen die in haar jeugd gebeurd zijn. Hoe zie ik dit als haar man? Enerzijds de steun en liefde geven... maar tegelijkertijd de haat die ik voel... tegenover degene die dit haar aan hebben gedaan... Iedereen vraagt hoe het gaat met degene die ziek is. Een enkeling maar stelt deze vraag aan de partner. Feitelijk zou deze pas op de nieuwe plaat komen... maar door een heftige gebeurtenis was het Eveline die voorstelde... deze los en zo snel mogelijk al uit te brengen. Binnen drie weken hadden we hem klaar en uitgebracht. Het nummer is pure en rauwe emotie van de strijd die we voeren. ZFM Zandvoort. Hallo, play it loud. Ik ben Ramon van Science of Extinction en we zijn weer met veel plezier hier terug te horen. Nu met onze tweede single van ons opkomende debuutalbum, The Posthuman Manifesto, die 7 november uitkomt. Met een sound die symfonische deathcore en technische death metal combineert, breid je er maar beter vast voor een flinke beukherrie met een epische muur van geluid van cinematische proporties die de onvermijdelijke omgang van de mens zal inluiden. Dit is de precursor. hier muziek. Dit allereerste blokje van het tweede uur. Eerste bijna 10 minuten durende persoonlijk en emotioneel beladen The Weight of a War van Sworded Empire. dan sluit het op 24 september verschenen tweede single van de Symphonic Deathcore Metal Band, Signs of Extinction, The Precursor. Dat ongeveer een maand na de eerste single Invocation, Ritual of the Second Sun verschijnt. Beide singles vinden we op het debuutalbum The Post Human Infesto, dat op 7 november dus wordt uitgebracht. En ik vond mede-bandoprichter Ramon Roest wederom bereid wat over hun muziek. En deze singles te vertellen. En waarvoor ontzettend dank natuurlijk. Vind je Science of Extinction geweldig? Zorg dan dat je hun album pre-ordert via hun bandcamp. En door naar het noorden van het land, waar de black metal formatie Embraced by Darkness ons vorige maand verblijden met het nieuws dat ze op 31 oktober hun langverwachte debuutalbum X in uit zullen brengen via het underground label Non-Serviam Records. De band ontstaan in de koude underground levert een woeste maar melodieuze storm van duisternis, waarin meedogenloze agressie botst met spookachtige sferen en doodsverwoestende vreedheid. Op 25 september verscheen de eerste single Messenger of Satan. Dat werd afgeleverd met een lyric video en met deze track ontketenen ze een meedogenloze kracht van duisternis. Gitarist Smatch nam speciaal voor Play It Loud een introductie op en aankondiging natuurlijk voor hun nieuwe track. Listen and enjoy. Thanks guys. Smatch, gitarist van de band Embrace the Darkness. Op 31 oktober verschijnt ons nieuwe album X Veris via ons platenlabel non Records. Hij zal worden uitgebracht op CD, LP en digitaal. Met dit album nemen we mee naar de diepste regionen van de duisternis. Onlangs brachten we onze eerste single Messenger of Satan uit. De nummer gaat over niet onzegde kracht van de duisternis en de aanklacht tegen valse goden en lege geloven. En tegen de leugens die religie verspreidt. De duisternis is hier om te heersen. Luister nu naar Messenger of Satan in omarm de duisternis. Come Na jaren van bouwen, schrijven en spelen is het eerste volledige hoofdstuk... The World is Dying van Groove Metalers Arising Rebellion... dan eindelijk op 26 september verschenen. Naast het album heeft de band ook de officiële videoclip voor Masochist uitgebracht... dat ze helemaal zelf hebben gefilmd en opgenomen. Een nummer dat de intensiteit van hun geluid belichaamt. De band vierde de release op de dag zelf... met een release show op hun eigen festival Rebellion Fest 2... in de grote wijver in Wormerveer met, tezamen, met de band's Funeral Horror*. Manus Plague, Onkt, Deathmoth en Degenerate Deep Roots. En we blijven voor de volgende band in de buurt van de Zaanstreek... en reizen af naar de hoofdstad voor de alternatieve metalband Mountain Eye... die de inspiratie voor hun muziek uit bands als Slipknot, Linkin Park en Mudvayne haalt... en het eigen maakt dankzij een moderne twist Anonu. Op 26 september verscheen er eindelijk weer een nieuwe single van deze heren... getiteld Silence Violence, persoonlijk voor, door hen aangekondigd. En dat een eerste voorproefje biedt op hun aankomende EP... en een duistere futuristische reis door een cyberpunkwereld is... waarin kunstmatige intelligentie de macht van de mensheid heeft overgenomen. Heren, jullie ook weer bedankt. Zandvoort FM, wij zijn mountainein. Nederlandse alternative metal band die al sinds 2017... de Nederlandse, Belgische en Duitse podia onveilig maakt. We zijn al meer dan 2,5 miljoen keer gestreamd op Spotify en hebben al vette shows gespeeld samen met bands als Soulfly, Starset, Wargasm en Megahertz. Onze nieuwe single Silence Violence komt straks door je speakers knallen. Vind je het wat? Volg ons dan even op Spotify en op onze socials. We zijn te vinden onder Mountain Eye Band, aan elkaar geschreven. En hier komt Silence Violence. Yeah, genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. September was, 26 september was een belangrijke release dag voor veel bands, want ook de Eindhovense metalcore band Another Now deelde die dag hun knallende nieuwe single Loophole, dat maar liefst twee gastbijdragers en vier zangers bevat. Op deze vet en beukende metalcore track is Josh Munke van Sugar Spine te horen en Mace Stevens van Torn From Oblivion. Another Now, dat wordt geïnspireerd door bands als Crystal Lake, Hypervale, Spirit Box en Era, timmert momenteel hard aan de weg Na hun internationale opgepikte debuutalbum Omni uit 2021. Volgt er veel optredens op, festivals als Yara On Air, Submit Fest, Klompfest, maar deden is dus ook een uitverkochte show in de Melkweg als support voor Ice Nine Kills, gevolgd door een eerste headliner tour in 2022. Supports voor acts als Beartooth en Asking Alexandria en For I Am King. En in 2024 verscheen het opvolgende album Hex. En in juli van dit jaar kwamen ze met een metalversie van de zomerhit Summer Jam. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje nieuwe muziek van de vanavond ga ik eerst even met jullie delen waar de last minute concertganger deze week nog naartoe kan... qua metalconcerten in het land inmiddels de concertagenda. The Play It Loud concertagenda. Morgen of ja... Nee, overmorgen. De Amerikaanse band Atreyu komt dus op 8 oktober naar de Melkweg. In 2024 viert het album The Curse zijn 20 twintigste verjaardag. En in 2025 trekt de band door Europa om dit jubileum te vieren. Met deze plaat zette Atreyu zichzelf in 2004 wereldwijd op de kaart. Dankzij klassiekers zoals Bleeding Masc Mascara, Right Side of the Bed en The Crimson. Tickets kosten die avond 25,30 euro, exclusief 4 euro's servicekosten En de deur gaat open om half 8 en aanvang is om 8 uur. En dan speelt Support 0936. Je kunt diezelfde avond ook nog naar de Schotse metalcore band Bleed From Within... die in het kader van de Zenith Tour naar de 013 komt in Tilburg. Als support komen After the Burial en Great American Ghost mee. Tickets kosten die avond 34,80 euro, inclusief servicekosten. Deuren openen om half 7 en de aanvang is om... 7 uur en dan speelt Great American Ghost als eerste. Focus keert op 10 oktober terug in het bolwerk en doet dat deze keer met het nieuwe en door de media en fans goed ontvangen studioalbum Focus 12 op zak. De legendarische en invloedrijke band is inmiddels ruim een halve eeuw verantwoordelijk voor een volstrekt unieke vorm van progressieve rock. Hiermee toert het viertal nog steeds met succes rond de wereld. Zo deed Focus dat bijvoorbeeld afgelopen zomer een maand lang in de Verenigde Staten in een package met de Britse formatie Asia. Tickets zijn nog verkrijgd als je daar naartoe wilt, moeten we wel even voor naar Sneek afreizen. Maar de tickets kosten 20 euro's. De deur openen om uh, 9 uur en de aanvang is om half 10. En Metal Experience Fest is terug. Deze zesde editie dat plaatsvindt op zondag 11 oktober... staan er maar liefst vijf spijkerharde bands... op het podium van de grote zaal in de Nobel, Terwijl de DJ in de foyer jou dwingt... om met de voetjes van de vloer te gaan. De line-up bestaat uit Angelus, Apatrida, Hellripper... Insanity Alert, Grindpad en Silence tickets kosten 32,90 euro. De zaal opent die middag om 5 uur. De aanvang is om half zes. Kijk op nobel.nl voor de actuele speelschema en meer informatie. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Zoals eerder vermeld is er de komende twee weken geen agenda te horen... in verband met bandinterviews. Maar pas weer tijdens Ben van Rodes' uitzending van Underground op 27 oktober. En gauw door naar het laatste blokje nieuwe metal van eigen bodem... van deze Dutch Fury-uitzending als eerste komend van de in 2020 in Buenos Aires door zangeres Julie Hoop en gitarist Jamil Latner opgerichte symfonische metalband... Abstracted Mind, dat eveneens op 26 september... hun derde nieuwe single Where It Begins met ons deelde. Where It Begins verkent het gevoel gevangen te zitten in het verleden... en niet vooruit te kunnen komen door illusies en herinneringen... in plaats van de realiteit te omarmen. Abstracted Mind combineert krachtige orchestrale arrangementen... met moderne en progressieve metal. En ik vond zangeres Julie bereid namens haar band op te nemen in het Nederlands. En dat ging je prima af hoor. Dankjewel. Dank je wel. Fury. Ik ben Julie van Abstracted Mind En dit is onze nieuwe single, Where It Begins. Kom ons live scene op 12 december in Podium de Flux in Zandam. Life of the host van ons debut album volgend jaar. Rock on en tot ziens. Maandagavond avond op ZFM Stamford. Dit is Janu, de vocalist van de black and pagan metal band Vreude uit Eindhoven. We hebben in het begin van 2024 een debuutplaat uitgebracht en vorige week vrijdag op 26 september onze nieuwste single genaamd Vergelmeer. Mocht je dat wel tof vinden, check dan vooral onze socials en Spotify pagina en alvast heel veel luisterplezier. Vol deze avond in dit power-vrouwenblokje draaide ik een Vreude... met hun nieuwste single Hevel Garmeer. Eveneens persoonlijk aangekondigd door de zangeres van de band Janu. Vreude is een metalband die de grauwe expressie van black metal... en extreme vocalen combineert met oudere Noordse instrumenten... prachtige vocale harmonieën en lyrics over folklore en natuur. Door al deze muzikale aspecten te combineren... streven ze naar het creëren van iets verwonderends met een duister randje... terwijl ze een eerbetoon brengen aan de natuur. En hiermee zit het er voor vanavond weer op. En bedank ik iedereen weer voor het luisteren vanavond. De mensen ontzettend bedankt voor hun input... en natuurlijk de geweldige muziek die jullie maken. Ik wens iedereen nog een fijne resterende avond... en hopelijk tot volgende week... waar ik mijn eerste bandinterview van de maand heb... met Groove Metal Band Once Mortals uit Amsterdam. En van nu ga ik eruit met nog uh, ja, een laatste woorden. Helaas geen tijd meer voor uh, Epinikion vanavond... maar die draai ik volgende maand zeker. Dus de uh, Force of Nature hebben ze uitgebracht... Uh, de, af, deze maand. Maar die gaat dus volgende maand gedraaid worden. En dus ga ik eruit nu met mijn laatste woorden. En iedereen, bedankt nogmaals voor het luisteren. Hoornsap. En stay metal. Tot volgende week. En nogmaals, bedankt. Mazzel. Hoi. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.